Ja. En hey, jullie gaan, jij gaat lekker het eten, Roy. Ja, maar uh, oma die is al een paar weken terug uit het bejaardenhuis Dus uh, ja, zij uh, is eventjes, eventjes uit running geweest. En daarom, om iedereen te bedanken, heeft ze een etentje georganiseerd. Dus hartstikke leuk. gezellig ja. en okay, leuk. Hartstikke. En daarna dag je naar de Efteling, dus... Het ja, weekend is weer vol. Ja, ja. Jouw, jouw weekend kan niet op. En hoe zit het bij jou? Uh, nou, ik moet uh, voetballen. Jij moet voetballen? Ik, moet, uh, ik heb een hele dag vol uh, voetbal. Ik moet eerst met tweede meespelen. En daarna hebben we een toernooi in Aandijk. Tot eind van de avond. En daarna gaan we met het hele team gaan we, ja, barbecue en wat, uh, wat leuks doen. gewoon, hè? Ja. Gewoon lekker zuipen. Duberal, lekker water drinken. Een gedrag, gewoon lekker water drinken. Cola. Hè? Ja. Limonade. Of gewoon bier. Hè? Okay. Volgende goed. week is Pascal weer met Entertainment For You. Hè? Ja. En uh, hij gaat er zeker denk ik een feestje van maken. Denk het ook wel. Ik doe mijn best. Dus uh, dat komt helemaal goed. Zelfde ja. tijd, zelfde zender. CFM Zandvoort. Het leukste station van uw regio. Het beste station oh, dat van dat regio. Was het. het beste station <laughs> van uw regio. Hey, ja, bedankt voor het luisteren. Ja. En, uh, tot volgende week. Tot volgende week. Hoi. Put, Put, Put your hands up. for Detroit.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 De organisatie wilde met de optocht in de hoofdstad Minsk aandacht vragen voor discriminatie van homo's in Wit-Rusland. Het stadsbestuur had de parade verboden, omdat er geen massademonstraties mogen worden gehouden. Aan de optocht deden dertig mensen mee. Wit-Rusland wordt met harde hand geregeerd. De organisatie van de homo-optocht zegt dat de staat homofobie aanwakkert. De Ierse prijsvechter Ryanair heeft in Italië een boete van 3 miljoen euro gekregen. De Italiaanse luchtvaartautoriteiten hebben de straf opgelegd omdat Ryanair zijn klanten niet heeft geholpen toen de vluchten vanwege de IJslandse aswolk werden geannuleerd. Bijna 180 klanten hadden geklaagd omdat ze geen eten, drinken en onderdak hadden gekregen op een luchthaven bij Rome. Een groot deel van het Europese luchtruim was van 15 tot 22 april gesloten door de uitbarsting van de vulkaan in het zuiden van IJsland. Groot-Brittannië houdt er serieus rekening mee dat het Britse luchtruim de komende dagen opnieuw wordt gesloten vanwege een nieuwe aswolk. In Lunteren zijn twee jongens van 16 en een van 15 aangehouden voor zware mishandeling. Ze zouden een kabel over de weg hebben gespannen waardoor een bromfietser van 17 en zijn passagier gewond zijn geraakt. De twee broers op de Brommen reden woensdagavond op de Dorpstraat in Lunteren tegen de staalkabel en ze kwamen ten val. De bestuurder ligt met een gebroken nek in het ziekenhuis. De Gelderse politie zoekt nog getuigen. In Engeland heeft Chelsea de FA Cup gewonnen. Chelsea won de Engelse bekerfinale door Portsmouth met 1-0 te verslaan. Portsmouth verraste dit jaar door te degraderen uit de competitie en toch de bekerfinale te halen. Het enige doelpunt in het Wembley Stadion werd gemaakt door DJ Drogba. Chelsea werd dit seizoen ook al kampioen van Engeland. Het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. De minima liggen rond 5 graden. Morgen zonnige periode, het wordt circa 16 graden.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 Vrijdagmiddag net 3 uur geweest. Dat betekent dat het weer tijd is voor de hitlijst van Europa. Iedere vrijdag hoor je hem hier tussen 3 en 5 op Siervim Zandvoort. 20e jaar nog weer van de hitlijst. Aflevering 18 van deze jaargang vandaag alweer 7 mei van 2010. De lijst die bestaat deze week uit 15 stijgers, 3 zittenblijvers, 19 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Dat betekent dat ook drie platen natuurlijk de lijst hebben moeten verlaten. Timbaland, if we ever meet again na 14 weken. Jamie Callum, Don't Stop the Music. Na 14 weken ook uit de lijst. En vorige week nog wat langs genoteerd. Deze week uit de lijst. IAS met replay. 17 weken hield hij het vol. De snelste stijger is in handen van Stromae. Alora Dance gaat 11 plaatsen omhoog. De snelste daler is in handen van Leona Lewis. I Got You gaat in één keer 8 plaatsen naar beneden. En een nieuwe plaat die dus het langs genoteerd staat van allemaal. Deze week in handen van Melanie Fiona. It Kills Me staat alweer 16 weken lang in de lijst van Europa. Vorige week stond zij nog op nummer 30. Deze week zak zij wel 5 plaatsen. Zometeen komen we haar tegen in de lijst. We beginnen de lijst onderaan op nummer 40. Alles wat deze extra dame aanraakt, dat verandert alweer in goud. De hipmachine draait al anderhalf jaar non-stop. Na verschillende hits als Pokerface en Bad Romance. Nu iets heel anders van Lady Gaga. Alejandro. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. George Van Dam.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 All night, waist deep in thought, because when I think... 38 van deze week. Owl City van Twilight. 15 weken lang staan ze alweer in de lijst. Ze zakken wel drie plaatsen van die 35ste plek, dus naar de 38. Robbie Williams zien we trouwens op uh, nummer 39 deze week. Hij komt vanaf nummer 36 14 weken in de lijst met Morning Sun. En dit uur begonnen we met de nummer 40, Lady Gaga, Alejandro, niet helemaal een nieuw weer deze dame. En deze dame is ook weer helemaal terug. Eerst een dochtertje op de wereld zetten, dan nog even een scheiding achter de rug hebben. Maar onze milkshake zangeres Calise is ook weer helemaal terug nu in de hitlijsten. De comeback single die is trouwens door niemand minder dan David Guetta geproduceerd. Die voelt hem dan ook al aankomen. Dit keer geen Urban Beats, maar juist een feel good dance nummer. Calise laat via haar officiële site weten dat ze madly in love with my life is... En deze positieve positiviteit die draagt ze dan ook weer goed over op haar nieuwe single. En de nieuwe single van Kali is heet A Cappella. en Die komen deze week binnen in de lijst op nummer 37 alweer.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 16 weken staat het langst genoteerd van allemaal Melanie, Fiona, It Kills Me Vorige week nog terug te vinden op nummer 30 Deze week zak ze vijf plaatsen naar nummer 35 En vorig jaar november las ik op internet iets over een of andere Rox Een Londense zolzanger is Rox stond op het punt van doorbreken Haar eerste single uh, No Going Back moest het helemaal gaan waarmaken De radiostations vonden het een uh, erg leuk nummer om te draaien Alleen de Charts uh, die hadden niet echt open armen voor deze dame. Die hebben we ook nooit teruggezien in de Charts No Going Back. Single nummer 2 is uh, misschien nog wel radiovriendelijker dan zijn voorgangers. En blijkbaar is hij ook hitgevoelig. Want nu op uh, veel stations alweer gedraaid wordt... zien we hem ook verschijnen in de hitlijsten van Europa. De tweede single dus van uh, Rox. En die heet My Baby Left Me... Deze week vinden we haar dus in de hitlijst op nummer 34. Rest. You to my you need to shoot One deze week op nummer 32. Vorige week kwam hij op 39, nieuw binnen. Nieuw binnen deze week kwam Lady Gaga, Alejandro op nummer 40. Drie plaatsen verlies in de 14e week. Robbie Williams, Morning Sun, deze week op 39. Oval City, Final Twilight op 38. Vijftien weken lang alweer in de lijst. Cleese met Acapella, nieuw binnen op 37. James Morrison, ja. Get To You, die levert vier plekken in... Dat alles in zijn 12e weken. Hij komt terecht op 36. Melanie Fiona. It kills me. 16 weken in de lijst. Vorige week op 30. Deze week op 35. Rocks My Baby. Left me. Nieuw win op 34. Kisha met bla bla bla. 13 weken staat ze in de lijst. Van 28 zakken naar 33. Bob Clark en Sahara. I won it. Twee weken dus in de lijst. Van 39 omhoog naar 32. En vijf plaatsen verlies in de 14e week. Uh, Taylor Swift. Today was a fairtale. Van 26 zakken naar 31. Ook verlies voor David Jetta. Memory stak van 24 naar nummer 30 in zijn twaalfde week. En Taya Cruz en Keisha met de Dirty Picture. Die pakken weer wat winst. Drie weken staan ze nu in de lijst. Vorige week nog op 34. Deze week omhoog naar nummer 29. I could dream of ways to see you. I could close my eyes to dream. I could fantasize about you. Tell the world what I believe. I'm not with you It's so hard for me to see I need to see a picture of you A special picture just for me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 For me, take a dirty picture. Take a dirty picture for me. Take a dirty picture when de picture. Picture, picture, Snap. Ah. De plaat die dit jaar denk ik uh, het kortst van allemaal in de eerdlijst te vinden zal zijn: Taya Cruz en uh, Kesha, Dirty Picture. Je zag hem op een gegeven moment allemaal hitlijsten van Europa binnenkomen, maar zo langzaamaan uh, is iedereen hem alweer een beetje zat en begint hij weg te zakken. Deze week stijgen ze nog wel vijf plaatsen, maar uh, volgende week denk ik dat het uh, wat minder wordt. Vandaag trouwens uh, overwegend bewolkt en valt er af en toe wat motregen. Middagtemperatuur zal ongeveer uitkomen op 10 graden. Komende nacht is het uh, midden en noorden van ons land meest bewolkt en hier en daar valt wat lichte motregen minimumtemperatuur uh, ligt rond de 4 graden. De wind is vaak uit eenlopende richtingen vanavond. Morgen overdag uh, kan met name in het zuidoosten de zon af en toe uh, tevoorschijn komen. Elders blijft het overwegend bewolkt. In de middag komen enkele lichte buien tot ontwikkeling. De temperatuur ligt tussen de 9 en de 14 graden. De wind is matig en komt meestal uit het noord tot noordoosten. Het ritme van zand.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 crack van deze week is in handen van Christina Aguilera Not Myself Tonight Drie weken lang staat ze alweer in de lijst van Europa vorige week nog op 29, deze week omhoog naar 24 dus 25 was er voor All City Umbrella Beach Drie weken ook in de lijst van 31 omhoog naar die 25ste plek in de tweede week is er ook winst voor Keisha Your Love Is My Drug van 33 omhoog naar 26 nog een kwartiertje tot aan het nieuws van 4 uur, ik heb nog genoeg voor je klaarstaan Eentje daarvan is eh, onder andere dus Ias, de nummer 22 van deze week. De vierde week dat hij in de lijst staat met solo. Hij komt vanaf eh, plek 27. I <amanian pu instruction> yeah, You used to be my rider, I was your provider, And now we separated into two, oh.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 Van deze week, Ias met solo. Op nummer 30 deze week, David Guetta. Memories zakt in de 12 week zes plekken naar beneden. Taya Cruz en Keisha, hun Dirty Picture stijgt deze week nog vijf plekken in de derde week. Naar uh, 29 hebben we het dan natuurlijk over. 28 afkomstig van 25, 12 weken in de lijst. Amy McDonald, don't tell me that it's over. John Mayer Heartbreak Warfare staat nu 10 weken in de lijst, zakt 5 plaatsen naar beneden. Nummer 26 is er voor Kesha weer eens. Your love is my drug. In haar tweede week gaat ze van 33 omhoog naar 26. 25 zes plaatsen winst voor Old City, The Umbrella Beach. Drie weken staan ze alweer in de lijst. Christina Aguilera, Not Myself Tonight gaat er vijf plaatsen omhoog. Van 29 naar 24. Drie weken lang staat ze alweer bij de beste 40 van Europa. Pixelot met Gravity levert vier plekken in. Van 19 zakken naar 23. IAS met Solo hoorde je vier weken in de lijst. Van 27 omhoog naar nummer 22. En Jason de Rulo is in my head. Elf weken in de lijst alweer. Van 15 zakt hij naar 21. Voor Gabriella Chilmi is er ook een verlies deze week. Zeven plaatsen in totaal. Ze is wel een on a mission. Acht weken lang is ze al bezig met die missie. Deze week zakt ze dus van 13 naar de nummer 20. En mocht deze missie over zijn, dan zal ze wel weer een volgende missie vinden. pesten en sarren vooraf in de Duitse kranten. Al oh. twintig jaar. Wife. To Dit is twintig jaar. Zie FM. Baby, like,